Uh, Mijne is de dichter van psalm 27. Er zeiden vanmorgen dat zijn lichten aan de kerk ging. En bij alle licht dat we die mensen hadden, bij alle genade die ze hadden, vinden we weer in deze psalm dat de dichter zegt, zo ik niet had geloofd. Dat ik het goede des Heren zou bezien Ik waren vergaan. En bereimd zingen we zo ik niet had geloofd. Dat in dit leven. Mijn ziel gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God waar was mijn hoop en mijn moed gebleven. Ik was vergaan in al mijn smaak en rood. Waarmee begint hij? Met het geloof. En mijn is Christus leert immers uitdrukkelijk wanneer dat hij zijn discipelen uitzendt om het evangelie te gaan prediken dan zegt hij gaat heen prediken het evangelie en die geloof zal hebben en gedoopt zal zijn maar in hoofd zegt die geloof zal hebben daarom vinden we dat Christus gedurig maar spreekt over het geloof. En dan heeft hij het over het zaligmakend geloof. We weten onderhand alle wel dat er is een historieel geloof, een wondergeloof, een tijdgeloof. Maar ook het zaligmakend geloof. Het zaligmakend geloof is een giftig God. Paulus zegt ervan uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof. En dat is niet dat u het is Gods geloof. Vandaar is dat het zaligmakend geloof is. Een reinigend geloof. Want het geloof reinigt het hart. Zodat er al een de reden zijn om ons te beproeven of dat we het zaligmakend geloof willen zijn. Want een geloof mijnheerde dat vast aan de wereld kan zitten en met de wereld meedoen en aan de wereld het hart geven, dat is nooit het zelfmakend geloof. Het zelfmakend geloof, zeggen we, reinigt het hart, is een vernieling van de hele mens. En dat maken we ook werkzaam, niet werken om zich verdienstelijk te maken. Maar werkzaam omtrent de verdiensten van Christus. Daarom zegt de dichter zo ik niet had geloofd. Dat in dit leven mijn ziel een godsgunst en hulp genieten zou. Dus hij spreekt over zijn ziel. Eh, dat wil zeggen dat hij had leren kennen welke waarde of dat hij had. Christus spreekt over de waarde van onze ziel en een onuitsprekelijk verlies van hetzelfde. Dus deze man had de waarde van zijn ziel leren kennen. En heeft ervan leren kennen dat er voor zijn ziel nog een genade was. En zegt, zo ik niet had geloofd, dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou ten eerste een Gods gunst. Wat wil dat zeggen we Gods genade? Want genade is alleen maar een vrij soeverein gunstbewijs. God is aan ons niks verplicht. Alleen het zelfmakend geloof grijpt. God met eerbied gesproken is net. Maar in wezen is God aan mij en u niets verplicht. We zijn gevallen mensen, ons verbond zo vader. Ja, niet alleen dat hij niet verplicht is, maar we liggen onder de vloek en onder het oordeel krachtens onze boomsbrug en adem. En toch komt hij in zijn woord om te leren, dat door het veiligmakend werk des Heiligen geestes het geloven werkt. Het geloven zowel bij aanvang als bij voortgang, dat is een levend geloof. Een dood geloof is, dat we verzekerd zijn voor ons eigen en tien en twintig en dertig en veertig jaar precies dezelfde zijn en blijven. Dat is het grootste gevaar, mijn houders. Het veiligmakend geloof is een vernieuwende taat, een vernieuwend, een vernieuwend werk des Heiligen geestes. En we vinden we dat deze man ten eerste bid om zijn gunst, zo ik niet had geloof. Dat in dit leven mijn ziel God gunst. Er dus onze bonsbreuk in ons verbond, zoals Adam God toren en gramschap en straf ons waardig gemaakt heeft. Maar hij bij het licht van Gods geest en bij Gods woord heel eerlijk kennen God gunst Op grond van de voldoening van die gezegende middelaarsbediening, want er was die man ook niet van ons omtrent die kennis. En zegt zo ook die dat gelooft. Dat in het leven mijn ziel God. Schunt en hulp. Dus hulp geloof heel aangewezen werd op hem. Dat hij dat genieten zou in zijn leven. Dus ze hebben het niet over Gods gunst en hulp. Na dit leven. Maar in dit leven. Mijn ziel God. daar zegt hij mijn God. Waar was mijn hoop. En waar was mijn moed gebleven. Dus het geloof hield het hoofd boven water. Het hoofd der hopen. Wellicht wanneer we dat kennis hebben aan de boekje van Christenreizen naar de eeuwigheid, dan vinden we dat wanneer hij door de doodsjordaan moest, dat hopen hield zijn hoofd boven water. Dat is niet bron. Nu is de hoop geboren als een vrucht van het geloof. We drukken het wel eens meer uit en het kan niet genoeg gezegd worden dat er geen ware hoop kan zijn buiten het geloof. Vandaar het, het gevaarvolle dat men altijd nog hoopt nog wel eens zalig te worden en bekeerd te worden en dat zijn hoop daar binnenkomt. De levende hoop is gewaard door een levend geloof. Het geloof wordt tot in de waarheid. En de hoop verwacht de belofte der waarheid. Het God belooft. Daarom is het zo noodzakelijk mijn nood. Het geloof baart een tweeling. En dat is uh, de hopen en de liefde. En nu de liefde drinken tot gebed en de hopen. Hij verwacht veel van God. Hij verwacht grond en hulp en dan verwacht hij van hem die gunst en alle bewijs geven kan dus hier vinden we het geloof in zijn toevlucht tot God en die man had wel eens ervaren een uh, Gods gunst en Gods hulp want in diezelfde psalm zegt hij nog dat God een verwijzing is tegen ons. gij zijt mij het te schuilplaatsen in gevaren hij zult me voor benauwdheid trouw bewaar. waarover had die man God zullen en gunst nodig omdat hij wist dat de plaats waar hij was zo gevaarlijk of was dat hij op een plaats was waar de troon des zoutens was en was zo verzekerd want in de oefening van het geloof legt verzekering ook in het wezen als we in het wezen des geloofs dat is in het toevluchtnemend geloven onze toevlucht en een toevluchtnemend vertrouwen ligt daar verzekering in en welke verzekering dat God aan zijn woord vast is want mijn oor dus te bidden en tegelijk erbij te denken ach dat geeft God toch niet te vragen en er tegelijk bij te denken en dat is toch niet voor mij u merkt wel dat is uit de hel gebroed maar het zelfmakend geloof zeggen we in zijn wezen dan ligt een vertrouwen dan zegt de dichter van ik blijf zijn heren verwachten mijn ziel wacht ongestoord ik hoop in al mijn klachten op zijn ontvuilverwoord dus het zelfmakend geloof we zijn dus zowel in wezen als een welwezen van Heren uh, werkelijk werkzaam is, is er vertrouwen nu weten dat er in den of veel ongeloof kan zijn. En het ongeloof wantrouwt, eruit, houdt Gods woord niet meer voor Gods woord. Het ongeloof, uh, mijn horen, waar mensen soms dagelijks mee te strijden hebben, Waarom het ongeloof wil begrijpen en het geloof steunt op het woord. Het zelfigmakend geloof wortelt in het woord. En daarom mijn leurders is het zulke schone zaak het geloof. En dan vinden we dat diezelfde dichter nog moedgevend spreekt. Dat elkeen die God zoekt, gij die God zoekt en alle ziel verdriet. Houd aan grijp moet uw hart zo vrolijk leven nou vraag, zijn goed, het is nooit, zal hij zijn gevangenen bereiden. En wij vragen nogmaals uw aandacht voor onze heidelbergse catechismus waar we vorige week mee begonnen zijn. En omdat zonder geen van zo'n groot gewicht is, staan we daar een paar keer bij stil. We hebben vorige week dan zonder geen vraag 1 met het antwoord voorgelezen. Uh, wat we bij vernieuwen nog eens doen, uh, vraag wat is uw enige troost bij de in leven en sterven, antwoord dat ik mijn lichaam en ziel. Bij de in leven en sterven. Niet mijn, maar mijn trouwzalig Jezus Christus, eigen ben. Die met zijn dierenpaar loopt vooral mijn zoon volkomen betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft, en al zo bewaart dat zonder de wil mijn hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja, dat ook, ja, en ook dat mij alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert, en hem voortaan te leven van harte en bereid maakt. We hebben hier boven gezet verleden week. De ware troost door het geloof genoten. En hebben toen genoemd ten eerste. Dat ik van Christus ben en niet mijnzelf. Ten tweede dat ik door Christus gekocht ben. En dat door zijn bloed. Ten derde dat ik door Christus. Uh, verlost vrijgemaakt ben en wel van de zonden. ten vierde dat ik door Christus verlost ben en van de heerschappij des duivels ten vijfde dat ik door Christus bewaard word namens de vader ten zesde dat ik door Christus versneekend word uh, van de zaligheid en ten laatste dat ik door Christus God zalig het zal lezen. We zeiden, we vinden hier een zevental. En er is wel een getal, Maar we vinden ook in ons onderwerp de volle zaligheid. Een overzicht, een kort overzicht van de gehele catechismus We zullen trechten in aansluiting van verleden week. En weinig te waarheid ontsluiten. Vooraf zingen we nog van Psalm 103, vers 2 en 3. Loof hem die u al wat gehebben is dreven. Hoeveel hebt zij genade wil vergeten, uw krank heen kent, aan wie is er geneest, die van het verderf uw leven wil verschonen. Met goedheid en barmhartigheid geeft u kronen die in de nood uw redder is geweest. En wat er verder volgt in het tweede en derde vers van Salomon verleden week dan zeiden we een begin gemaakt aan de katechisteners bij vernieuwing. <tie> hebben we eerst getracht even stil te staan doordat die ontstaan is in zonderheid uh, door die Godvruchtige uh, vruchtige van paus die Godvruchtig vruchtig is gedaan heeft op de reisdag de Augsburg. Uh, wanneer van hem geëist werd dat hij die catechismes zou veranderen in ieder geval uh, dat die Catechismes uh, niet naar de zin was uh, van Rome en van Luther van de Luther's in die tijd. en dat die man uh, zelfs voor de keizer en uh, voor bisschoppen en prelaten beleidenis is dat hij liever de heerlijkheid van dat hij daar keurvorst was in een gedeelte van Duitsland. Zijn rijkdom zelfs zijn bloed niet vergaf als dat er iets aan verandert. Omdat hij, wanneer dat hij opgesteld was door Eusinus en Olegianus. De Godgeleerde bij elkaar geroepen heeft. En die ze nauwkeurig nagegaan hebben of dat er iets was. Dat tegen de waarachtige zaligheid En wat in strijd was met Gods woord. En niets gevonden hebbende. Wat in strijd was met Gods woord. Heeft hij hem voor de scholen en voor de weer gesteld. En ten huidige dagen mijn ouders, Is het nog het lievelingsstukje van Gods woord En voor elke oprechte een hongerige en dorstende naar de gerechtigheid is de catechismus een lieve handleiding. Elk een die belang hebt in het heil zijn er onsterfelijke zal van de catechismus houden. Als wat we verleden zeiden een persoonlijke geloofsbelijdenis, de 37 artikelen een kerkelijke is en de vijf artikelen tegen de remonstranten, uh, de verdediging van de leer der genade tegen de remonstranten, de drie formulieren van enigheid, de drie pliaren uh, waarop eigenlijk de leer van de kerken god is. Nu zijn we vanwege een persoonlijke verwijtenis en komen niet in herhaling, wanneer we vanwege begonnen zijn om nog even tot ons doel te komen, met de gewichtige vraag, wat is niet de enige troost, of wat is de ware troost, maar dat een onderwijzer begint, wat is uw enige troost. Dus hij spreekt persoonlijk, Het is hier zouden zeggen, een leraar en een die onderwijs vraagt, en een die onderwijs geeft, zij, dat zijn twee godzalige leraars geweest. En wanneer we dan vinden hier die per strikt persoonlijke vraag. Wat is uw enige troost? Beiden in het leven en in het sterven. Dus niet alleen levenstroost, maar ook stervenstroost. En dan gaat hij aan het verhandelen dat hij noemt hier zeven eigenschappen op van de ware troost, waarvan we verledenigd begonnen zijn te handelen, dat hij beleid door het geloof, het geloof dat hier beleid in is, dat ik niet mijnzelfs ben, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben. Dus van eigenaar veranderd. verandert, van eigenaar veranderd ten andere dat hij zegt die mij met zijn dierbaar bloed waarvan we zeiden door Christus gekocht ben door zijn bloed voor al mijn zonden volkomen genoeg gedaan heeft. dus hij belijdt dat er niet één zonde meer voor de rekening blijft leggen en dat is wel dat, als we daardoor genade iets van mogen beleiden, dat er niet één zonde, niet één zondige gedachte, niet één zonder woord meer voor ons rekening ligt. Maar dat Christus de rekening voldaan heeft, met zijn bloed wij door het geloof, die gezegende en kennis verkregen hebben. Want het geloof bestaat in kennis. En in het vertrouwen. In de derde plaats hebben we stilgestaan. Door Christus vrijgemaakt. Niet alleen gekocht door zijn bloed tot zijn eigendom. Maar vrijgemaakt van de zonde. Dat wil zeggen van de heerschappij der zonde. Want Christus heeft niet alleen zijn bloed gestort en dat onze zonden vergeven zouden worden, maar die heeft tevens zijn bloed gestort, opdat de heerschappij der zonde in ons verbroken zou worden. Want anders, mijn ouders, als die heerschappij der zonde niet verbroken zouden worden, zouden we in de zonde leven. Dat al is het dan we bewaard worden voor uitbrekende zonden, Ach, wanneer de vernieuwingen des harten niet gehad heeft, dan zouden we doorgaan in de zonde. Dus Christus heeft niet alleen de vergeving, maar ook de heerschappij der zonde vervuld. zodat een apostel zegt, de zonde zal over u niet heersen. Wat van nature zijn we een slaaf der zonde. Hebben vledelijk heb nog bewezen, dat de zonde zich zomaar niet buiten de deur laat zetten. Want wij zijn een slaaf geworden van de zonde. Dus die voert heerschappij over ons. Maar nu heeft Christus de heerschappij der zonde verbroken. door zijn goddelijke kracht. En dan ten vierde hebben we nog stilgestaan. En, en mij uit alle heerschappij de dus zuivel verlost. Uit het geweld of heerschappij des duivels. Waar we mee besloten zijn. Waar we nog in kort iets van gezegd hebben. Nog even dit. Wanneer het hier gaat over. Van de heerschappij des duivels verlost. Wij zijn van onze schepping. de Schepselen gods. Maar wij zijn de duivel toegevallen. Want die de zonde doet, is uit het Duivel. En we liggen onder de heerschappij, onder de slavernij des Duivels. En die laat zijn prooi zo me niet los. Ik hoor iemand zeggen, even ter verduidelijking. Ik hoor iemand zeggen: maar heeft dan de Satan? En laat God toe dat de Satan heerschappij over ons zet. Mijn is wij zijn hem toegevallen. En we vinden in Jesaja nog. Dat hij onze rechtvaardige eigenaar geworden is. Zal de vang eens rechtvaardig ontnomen worden? Als schepsel blijven wij het schepsel, het eigendom God. Maar we hebben met God gebroken. En we hebben de duivel gekozen en de zonde gekozen. En nu de heerschappij des duivels. Dat wil zeggen. Dat hij onze aanklager. Dat hij ons beschuldiger. En is hij vervloekt dat we weten onder de vloek. En onder het eeuwig verdoemend vonnis van God ligt. Zodat de onderwijzer hier gaat handelen. Dat de heerschappij des duivels verbroken is geworden. Waarvan dat hij zegt. En mij wordt alle heerschappij des duivels verlost. De heerschappij des duivels, de dood en de hel. Want we zijn door onze zonde de dood onderworpen. En de rampzaligheid de hel onderworpen. Omdat we de duivel en de satan toegevallen zijn. Wat vinden we nu hier dat een onderwijs is? niet alleen spreekt over de wegneming van de zonde over de verbreking van de heerschappij der zonde in ons de zonde zal over u niet heersen. maar dat hij ook de duivel de kop vermorzeld hebbende zijn heerschappij over ons ontnomen hebt zodat we niet meer van de Satan zijn maar van Christus die de duivel de kop vermorzelt. De dood verschwonden en de sleutel van de hemel en de hel heeft in zijn handen voor zijn volk. Uh, dus daar hebben we verleden week nog iets van gezegd en zullen we de taal niet verder over uitweiden. En uh, dan vinden we uh, dat wij uh, door Christus, dat een onderwijzer hier beleidt, dat ik door Christus verwaard word namens zijn vader. Wanneer ik vind en alles wil bewaard. Dat zonder de wil van mijn hemelse verder geen haar van mijn hoofd vallen kan. Wat geeft een onderwijzer hier te kennen dat hij bewaard wordt. Uh, maar bewaard worden geeft tevens te kennen dat er gevaren zijn. En mijn uur is nu is het leven even ontzakelijk dat we stilstaan even bij die gevaar. En waardoor worden we nu eigenlijk bewaard? En want als we eens nagaan, over het algemeen ligt Gods volk en gaat Gods volk door veel verdrukkingen, heen, onder veel aanvechten heen, onder veel beproevingen heen, soms door diepte zink, nou ja, stort door leren ze kennen dan ze bewaard worden wanneer we hier, we zouden kunnen noemen een viervoudige verdrukking uh, ten eerste uh, mijn houders zijn ze onderworpen de verdrukking van de enkelevende verdorvenheid en hebben nodig bewaard te worden dat ze niet uitleven want in de rechtvaardigmaking wordt men wel ontslagen van de schuld en de straf. Maar niet van de smet. Dat geschiet in de weg der heiligmaking. En daar gaat hij het over zo verspreken. En waar we niet ontslagen zijn van de smet. Er wordt een levensles. Want wat is de smet? De inklevende verdorvenheid. En om het eerbied gesproken, heeft de God, die zijn eigendom geworden zijn. En daar de heerschappij der zonde verbroken en de heerschappij de zuivel, Maar wat ervaren ze nu? Het inwonen verderen. En het aankleven van de zonde. Ik las vandaag nog even op een schurkel en ze er blijkt hier van die finet die op zijn ziek en lag en dat in zijn ziek waar zo ruim bijgelegen, gelegen had zulke gedachten bij zijn, ja dat er zelfs nog een straat niet door zijn gedachten heen ging. Ja. en hij kon niet meer. en hij kon niet hier ik wil dit even zeggen mijn reut wat zal dat meebrengen? Dat is een middeltje dat God ons achtergelaten heeft om bewaard te worden. Die meent dat hij dat te boven gegroeid is. Is en mag wel zeer voorzichtig wezen. Dat hij niet een grote val maakt. Die meent. Dat hij de enkelevende verdorvenheid, Waarvan ook de heidelbergse is op een plaats nog zegt. Dat de neigingen van alle zonden nog in ons wonen. Dat hebben ze niet tot er gemaakt. Dat is er een dood. Waarvan Paulus zegt. Is het goede mij de dood geworden eigenlijk Dat zij maar de zonde is met de dood geworden. Dat is nu een middeltje. Waardoor God ze komt te bewaren. Wonderlijke jacket. Bewaren ten eerste voor Wat ons aangeboren is, van dat de eerste zonde geweest. En ik vrees dat het de laatste zonde is die de dood trekt. Want die wortel van overwijs is toch zo dik. En waarin zich openbaar de liefde tot ons eigen. Maar mijn heurde. Christus heeft in het haat zijn eigen leven. Merk is. Dat is wat anders dan onszelf zelf Die niet haat tot zelfs zijn eigen leven kan mijn niet zijn. Dus wanneer hier gesproken wordt over de bewaring. Ach, dan kan de kerken God bij tijden leren gewoon nodig of dan te zijn. En dan ze zodanig verwerkt worden, maar middelijk. Door in de wereld zult gij bedrukking hebben. Ik hoor iemand zeggen, dat is nou niet zo opwekkend. Ach, mijn hul. Christus die heeft niet alleen de medaille aan ene kant laten zien in de wereld zult gij hebben. Maar hij heeft ook de medaille aan de andere kant laten zien. Hij heeft goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En nu vinden we hier. Uh, we zeiden dat Christus namens. dan zijn namens zijn vader bewaard wordt, En ons al zo bewaakt. Dat die tegenstaande de druk. Waarvan de kerk God zijn en de apostel Paulus zegt. Dat hij wenst om wonder te zijn. Van een lichaam der zon en de zon. Ja. Om nooit meer te verhoeven zonder. Want een zonde wordt ze tot smart en En Wat ja. ze tussen God en de ziel alleen zult te beleiden. Ja. Die er zo mee te koop lopen. Dat zijn de echten niet hoor. Nee. Nee mijn rudders. Maar die het in krijgen te leven. En dat dat nu een middel is om bewaard te worden. Ach, dan ze moeten gedurig maar. Uh, moeten leren kennen. Zo ga je in het recht zal treden. Wie zal bestaan. Maar bij u is vergeving. En zo is niet haat geloof dat in dit leven. Mijn ziel God schudt. Niet tegenstaande de waarneming. De tweede. Waarin en voor ze bewaard moeten worden. Mijn huurde is dat er hier dikwijls veel tegenspoed hebben. Want vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen en dikwijls nog in de vlees. Ach, oh, wat openbaart zich dat geen van die het eigendom van Christus zijn, zwakheden en gebreken hebben in de vlees. En we zouden haast zeggen, de Heere moest dan volk wel flink en gezondheid geven. En helaas, er is bijna niemand zonder een kruis in zijn vlees. De ene meer, de andere minder. En niet alleen in het vlees, maar het kan ook in het huiselijk leven wezen. Abraham had een Ismael. Isaac had een Hoe was het in het gezin van Jacob al deze dingen zegt hij zijn tegen? Hoe was het in het gezin van David? Oh, mijn Hudes. God geeft dikwijls en kruis, Is het niet lichamelijk dan kan het aan zijn. En wat doet dat Dat lukt ons de Weet je waarom? Ach, dan we ons hart in de wereld op kanaal. Het is geen best teken hoor als de kerk God de wereld geleid vormen wordt. De Heer heeft van zijn volk gezegd dat ze alleen zullen wonen. En ook gezond het volk en een beetje middel om ze te bewaren dat ze de wereld niet gelijk vormen daarom mijn hoeders vinden we nog dat ze door vele verdrukkingen zullen ingaan en in de dag der dagen wordt er gezegd wie zijn ze, van waar zijn ze gekomen deze zijn het die uit een grote verdrukking komen, maar ze zijn bewaard voor zijn zijn en zijn eeuwig koninkrijk geen vader sloeg met grote mededogen. Op teder kroost, ooit zijn ontfermen over, Dan is er als therapie de die hem vreest. Hij weet wat van zijn maakstel zij te wachten. Hoe zwart van moet, hoe klein we zijn van krachten. Dat we stof van jongst zijn geweest. God weet wel hoe dat hij met zijn volk handelen moet. En al is het dat ze bij tijden met af zouden zeggen. Ik wist niet waarom God mijn zoveel tegenheden zond. En wat mij te duchten stond. Maar wanneer dat hij in het heiligdom geleid wordt. En wat openbaar is. Nu mijn uurde staan we zo weinig soms bij stilstaan. En al zo bewaard. Moet ik in mijn lichaam wat omdragen. ach. Dan draag ik de van mijn hoofd en koning. Moet ik in het gezinsleven soms vijandschap en tegenstand opdoen. Christus werd van zijn eigen broederschap. Ach, bedenkt eens: zijn zijn broeders geloofde in hem en zijn volk heeft hem verworven. En moeten wij meer verwachten dan ons hoofd en koning? Amen mijn ouders er bewaard te mogen worden en al zo bewaard er door namens Christus door God die er vader geworden is en die weet precies wat zijn kinderen nodig hebben ja. ik heb dat wel eens meer gezegd toen wij kinderen waren moesten we altijd zelfs om die in die tijd een huis lezen. dan mochten andere kinderen nog katten klaar doen en wij moesten naar bed we begrepen het doel van onze ouders niet maar hun doel was ons gezondheid en wij schreeuwden te tegen nou vanaf het is nog licht enzovoort merk eens mijn urs zo is het soms bij de kerken god dat ze onverenigd zijn met de weg die god en het is en ze bewaren dan en wanneer ze de gevaren krijgen te zien. Dan gaan ze nou bidden ook bewaren toch. O, oh, goed. God. Dan leren ze de zwakheid kennen. Zowel omtrent de inklevende verdorvenheid. Ze leren de zwakheid kennen ook. Wanneer ze in tegenspoed zijn. Ach, soms nog wel murmureren tegen God. En het is niets anders als een vaderlijke zorg heden ten dagen zijn er niet veel kinderen of jongens en meisjes meer die geloven dat haar vader en hun moeder het goed bedoelt. Ze zijn tegenwoordig wijzer als hun ouders. Dat is niet zo best hoor. Nee, dat is niet zo best. Eh, maar, mijn oordes, laat ons bedenken dat we niet wijzer zijn als God. Dat we niet wijzer zijn als God. Die weet met zijn volk om te gaan. Om ze te bewaren. In de derde plaats. Mijn ouders. Ach dan komen ze wel eens in de over der beproeving. In de over der beproeving. En ach dan kan het wel eens. Stormen en orkanen. En een bijvoorbeeld is. Om maar iets te noemen. Als we gedenken aan de drie jongelingen. Het waren Godzellige jongelingen die ten eerste uh, niet uh, de verdorven, verdorvenheid hebben ze wel leren kennen, maar niet zoveel verdrukking in het vlees hadden. Hoewel, dat ze eigenlijk in de gevangenis, in balling zaten. <kijkt> en nu komen ze voor de geloofsbeproeving. En waarvan dat een apostel heeft wetende dat de beproeving is, leidzaamheid werkt en het leidt ze met bevindingen en bevindingen op. En dan wordt ze van de geist en ze worden in afghoud blijven. En wat vinden ze? Ach, ze blijven staan, dus ze worden bewaard. Maar wat brengt ze dat wel in de oven? En wat brengt ze? Dat de toren werd koningsneebuk, nee, die nezen, dat die wit werd van toren. En de oven zevenmaal maal heet er lidstoten. En wat hebben ze bevreemd? In de verzoeking en in de beproeving. Want het was de verzoeking. Ze hadden alleen de knieën maar te buiten. En hadden ze kunnen zeggen. Heren wij binnen die God niet. Maar we doen het maar om niet in die over te komen. Heel makkelijk. Ik geloof dat er in onze dagen zo gemaakt. Zal worden, nog over de God gebogen wordt. Maar wanneer de beproeving der En de vonken van de over in de wetten gezien waren. Dan zeggen ze. De God die wij eer, Ze werden bewaard. En zo bewaard. Dat wanneer ze in de Geen haar van de hoofd te En ons al zo bewaard. Namens de vader. Dat zonder de wil. Mijn hemelse vader. Geen haar van mijn hoofd vallen kan. Zonder de wil. Mijn hemelse vader. Zie dus mijn hoofd. De beproeving, de verzoeking. Ach, het mocht wel en Christus heeft niet voor niets in het allervolmaatste gebed achtergelaten, leid ons niet in verzoeking. Want we vinden dat toen hij gedoopt werd, de geest van de geest, hij geleid werd in de woestijn, om verzocht te worden. Hem kan de geest ons wel eens leiden, in onverzocht te worden. En dan het gevaar, mijn houders. Daardoor wel geboren, wordt leid bij deze verzoeking. Maar juist de kennis van het gevaar houdt een aangebonden leven. Bewaar. En gelijk een knecht ziet op de hand zijn zieren... Om nood te begeren. En het oog der is op haar vrouw geslagen. Om hulp of gunst te vragen. Zo slaan we het ogen op onze Heer. Tot hij ook onze namen zegt. O, en al zo bewaakt. Hier spreekt zich het uit. Belaakt. En dan te vierden nog even. Mijn dan is nog een verdrukking. En dat is de dood. En dat is de laatste. Ja. Men kan hiervoor door vele verdrukkingen heen moeten. Maar de laatste verdrukking is de dood. En dat is zijn wezen. De deur waardoor ze ontslagen worden van alle verdrukkingen. En want. Hoewel ze de dood aan moeten doen. Is een deur tot een even leven. En zo worden ze bewerkt Voor de toekomstige dag. Hier vinden we een geloof Dat door alle beproevingen. En ik zou de vraag willen doen. Als in zoverre er onder ons zijn. Moet gij niet bekennen, als in waarheid en oprechtheid voor Gods is mag wandelen, dat we toch hiertoe bewaard zijn geworden. Bewaard geworden zijn, dat we de zonden die uitgeleefd hebben. Bewaard zijn geworden, in alle moeite van het leven. Dat we niet als marmureerders en opstandelingen tegen God opgestaan. En als nog gebeurd is dat God ons in het heiligdom omgeleid heeft. Om bewaard te een groot best voor God geworden zijn. Dat het God goed gedaan is. Bewaard geworden bij alle verzoeken En bij alle beproevingen. Dat er geen haar van ons overgevallen gevallen is zonder zijn Goddelijke wil. En nu nog bewaard zullen worden voor de toekomstige dag bewaard om veilig geleid te worden wanneer Stefanus dood gestenigd werd staat de koning van de kerk gereed om te ontvangen zodat de deur de dood een deur is waardoor men ingaat tot het even geleid en ziet mijn houders door Christus die de verworven heeft dat God onze God en Vader wordt en door die Vader, al zo bewaard, namens, namens Christus, die die verbewaring verworven heeft, dan we weer het eigendom van Christus en mede het eigendom Gods worden zijn. Maar in de zesde plaats vinden we en, dat, ah ja, dat al een ding mij tot mijn zaligheid dienen moet. Het is dus nog even op hetzelfde: alle dingen maar daar is geloof voor nodig dat alle dingen mij tot mijn zaligheid zal dus die viervoudige verdrukking alle tegenspoed alle moeite alle kongen we zeggen in het lichamelijk in het ziels, in het geestelijk in het huiselijk in, op elk terrein van het leven dat wanneer God zullen stoelen dat dat nu alles dienen moet tot onze zaligheid ach als we daardoor het geloof meer verlezen ach dan zouden we te met zo bitter zijn tegen de weg die God met ons had ja. waar mijn houders daar kan nog heel wat bijhoud ach Christus is belogen geworden Christus is gelastig geworden Christus is verworpen geworden Christus is gehaat geworden. Christus is miskend geworden. En wat we ook onderworpen zijn. Ach, dan is het niets anders meer. Als dan we den herder en zijn voetstappen mogen gevolgen. O mijn heus, Dan gaat het ervan als hij geschouden werd dat hij niet weder En als zijn leed niet dreigde. En om nu al zo bewaard te worden door alle wederwaardigheden heen. En dat alle dingen, mij alle dingen, alle dingen, tot mijn veiligheid dienen moet. We vinden nog en dat een apostel Paulus zegt, alles is duur, maar ook verdrukken. Daar kunnen we gerust rekening mee houden, en ook verdrukken. We gaan verder nog dan Vinden we nog dat ik door Christus verzekerd ben. En dat wel door de heilige geest. Waarom hij? Mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. Hier vinden we een levensverzekering. Dat is een veilig. En er is nog een gratis verzekering ook. Een levensverzekering. Wanneer ik je lees waarom hij mij door zijn heilige geest, uh, van het eeuwige leven verzekerd. En wil dat zeggen dat men altijd niet verzekerd is, of dat de ganze kerk niet verzekerd is? Ach, mijn heer, wij vinden hier, en dan moeten we even bestilstaan, uh, dat elk gelovige, en het een eigenschap is van het geloof om naar verzekering te staan. Euh, merk op, niet in deze zin. Dat men verzekerd is van zichzelf. Hè, en heimelijk wel rekent op de hemel en zo, Want ik heb dit en dat en dat gekregen of beleid. Nee, er staat hier dat ik door de heilige geest. Uh, verzekerd ben. En uh, wel van het even gelijk. We zijn hier een geloofsbeleid. En waarin bestaat dat? Uh, we zeggen nogmaals: het geloofbeleid hier, de derde persoon, die ons verzekert van dat ik niet van mezelf ben dat ik van Christus ben en dat hij al mijn zonden weggespoeld de heerschappij der zonden verbroken de heerschappij der zuivels verbroken en dat hij mij bewerkt is vrucht dat de heilige geest mij verzekert daarvan dus dat ik verzekerd ben van de vergeving van de zonden van de verlossing van de heerschappij der zonden en dat ik bewaard word voor zijn hemels koning krijg en al zo bewaard dat ik geen haar van mijn hoofd daar ben ik van verzekerd. Ik zeg dat is een veilige verzekering. En het is tevens een gratis verzekering en het is een duurzame verzekering. En waardoor? Door de derde persoon. Die het zegel komt te zetten. We vinden hier. En we hebben het verleden nog gezegd. En we vinden hier de volkomen veiligheid. Zowel ze door Gods volk gekend en ervaren wordt. Hier beleden. Het geloof belijft. En waarin bestaat die verzekering dan eigenlijk wel. Dat de derde persoon. Het zegel is. Op het werk des vaders. En dat zo. dat Christus gekend wordt als de verlosser. De vader gekend wordt, waar we een thuiskomen verkrijgen. Dat alles is onder de bearbeiding des geestes. Maar dat nu de derde persoon als geest geschonken wordt. Van de vader gegeven om de verdienst of de voorbiddingen van Christus als persoon... die als vertegenwoordiger van Christus... in ons hart komt te wonen. En ons verzekert... als een zegel op het werk... des vaders en de zoons. We gaan er nu over uitweiden. Daar is ik al meer over gesproken... maar ik wil dit nog even zeggen. In onze tijd... hoeft daar geen rekening meer... Met een zegel uh, betaald te worden. Voldaan te worden. Vroeger. Dan moest daar een zegel op. En dan werd er door dat zegel. Voldaan gezet. De datum enzovoort. Maar dat hoeft tegenwoordig niet meer. Je naam eronder en het is goed. Maar mijn huurders. Bij God verandert het niet. Daar geldt nog het zegel. Verzegeld te worden. Door de heilige geest. Is dat de derde persoon. Het stempel is van hen. Het werk des vaders en de zoon. Waardoor. De gekwitteerde rekening. geldt tot een eeuwigheid. Als men hier een zegelstuk hebt met het rijkszegel, dan geldt de koop zolang als het koninkrijk bestaat. Waarom? Het rijkszegel staat erop. En waar nu het rijkszegel, dat is de derde persoon, intrek neemt in ons hart, als vertegenwoordiger. Als een pand dat God zegt er een hemel. Waardoor ik verzekerd ben. Verzekerd. Dat al mijn zonden vergeven zijn. God die komt er nooit meer op terug. Verzekerd ben. Dat al is er door veel verdrukken heen. Ik draag het zegel van de verkiezing. Van de gelossing en van het eeuwige leed. Dat is geloof. En dat is de bewijzenis. Daarom, eh, wij willen, zo de heren willen we leven, eh, van deze keer niet uitvoerig over elke zondag spreken. Maar om dus deze zondagsafdeling de eerste vraag met het antwoord van zulke een groot gewicht is waarin onze volle raad Gods gepredikt wordt ach mijn heurders en wat doet die geest bij de aanvang in de levendmaking komt Hij met heerbied gesproken het verstand al te verlichten de wil te vernieuwen de hartstochten te regelen en de wandeltijlen en waar nu God en heilige geest kroont in het hart van den zondag of Kort gelezen nog gesproken hebben. Bedroefd een heilige geest. God. niet. de geest die dat. Dat wil zeggen dat hij zich terugtrekt. In zijn kracht en in zijn werkingen. Dat is erg. Dat hij zich terugtrekt. Maar in wezen. Mijn horens. Wanneer dat hij gegeven is. Gaat hij in. Ik vergeet niet meer van. En maar wat doet hij? Die vernielt. Een nieuw levensbeginsel. Dat is een leven uit God. Dat levensbeginsel openbaart zich al in de leven maken. En waarin openbaart het zich dan? Wel dat men een onderscheid gaat krijgen. Uh, tussen de wereld. We hebben dat wel eens meer aangehaald. En we doen het nog eens een keer. Pie. Ach, toen Ruud de grens over was is de brug voor haar opgetrokken ze kon nooit meer terug en maar wat vinden we dan dat dat vernieuwde levensbeginsel ging zich openbaren. in uw volk is mijn volk en uw God mijn God krijgt dus dat levensbeginsel onder wie hier de leidingen van de God van Israël en mijn woorden is wanneer men nu verzekerd. En verzekerd wordt door de heilige geest. Wanneer we hier vinden waarom hij. Mij door de hij zijn een heilige geest. Van het eeuwige leven verzekerd. God de Vader geeft om Christus wil een heilige geest. Die ons van het eeuwige leven verzekerd. Waarvan een dichter zegt zo reis ik dan getroogd. Onder het heilige kruis, naar het erfgoed daarboven, naar het vaderlijk huis. Daar neemt mij geen zaad van de zegenkroon af. O, mijn hordes, dat dat altijd niet even levendig is dan een tweede zes. Het moest eigenlijk wel levendig in onze harten zijn. Maar het is toch geen kleinigheid. Ach, wat een weldaad mijn hordes door den heilige geest ons van het eeuwige leven verzicht van de toekomst ach men zegt in onze tijd wel eens men heeft geen toekomst meer en er is geen toekomst maar hier vinden we mijn is de toekomst ja. daarom zegt hij wat is uw enige troost bij de leven en sterven dat voor rekening legt van een drieëne god door rekening weg van een hele God. En waar nu die geest verzegelt. En verzekerd. Van ons aan. En ik meen het me zo duidelijk mogelijk gemaakt werd. We zeiden een zegel op een zegelstuk. Dat brengt de waarde aan de kop. En nu. Wanneer we verzegeld en verzekerd mag worden. Ach, dat kan nooit meer om gedaan worden. Want God is geen God van ja nee. Maar van ja en aan de God tot heerlijkheid. Nu gaat het erover, zeiden, Die geest kan bedroefd worden. Dat hij zich terugtrekt in zijn werking. En de kracht des geestes gemist wordt. En dan komt ik het vlees voor de dag. Maar wanneer die geest werkzaam is. Ach dan word ik toch zo klein. Oh dan worden we zo klein. Want dan tot slot vinden we nog. Eh, dat ik door Christus. een Godvruchtig ben. En wel gewillig en bereid. Wanneer ik je vind en hem. Voortaan te lezen van harte en bereid maakt. dus, en merkt is, de dienst van God, is geen zware dienst voor Gods volk De dichter, zegt er van uw liefde dienst, heeft mij nog nooit verdrokken. Voor velen van mijn houders, is soms de kerkdienst een gevangenis een gevangenis vandaar uit dat omdat men niet meer van harte wil willen hem eruit is de kerkdiensten teruggebracht worden tot een uur tot drie kwartier dat is twee maal op een dag drie kwartier is anderhalf uur dat krijgt God van van zes maal 24 uur zeven maal 24 uur zo of schiet er voor God over u merkt wel mijn er staat zo'n godsdienst uit de hel de waarachtige geleerde godsdienst de ware godsdienst die is van harte willig en bereid. en dat zegt uw liefdedienst heeft mij nou nooit vervuld dat al is dan ze er altijd de kracht niet van hebben en altijd de troost niet van hebben Ach, dat we in de klaar. Van harte gewillig om voor God te leven. En bereid om voor God te leven. Daarom kunnen we ons boeltje wel nakijken. Mijn huurders, of dan wel lezen maar voor ons eigen leven. Of kan we voor God leven. Van harte gewillig en bereid na Om niet een zekere plicht te doen. En eh, eh, we zijn de God zelf te leven. Ja. Ach, mijn houders. Dat is in gemeenschap met God te leven. Ach, waar zou het in onze tijd nog gevonden worden? En Noah wandelde met God. Is het geen wonder dat ze de op de achtergrond gaan brengen is het geen wonder dat de katechismes in weinig kerken meer gepredikt wordt is het geen wonder mijn houders want de is het eerste van harte willen en bereid veroordeeld al wanneer we de dag des heren besteden zoals algemeen in het genot van de wereld wat een zonde dag is een zonde dag geworden Zondag en zonderdag, waarin men het hart op zoekt te halen aan de wereld. En de godsdienst, mijn heugd, daar is de dag voor vleeselijk genot en vermaak. Om achter radio of televisie of dergelijke der genot te zoeken, vermaak te zoeken. Omdat men geen vermaak meer heeft in wat? waarvan de dichter zegt in God is al mijn heil, mijn heer mijn sterke op, mijn tegenweer van harte willen we hem bereid zijn ach, mijn uur is dus daar echt de dichter van o voor wet zijn mijn woningen o heren, de heren, schaar klaar liever een dorp wachten. van harte willen we hem bereid door een heilige feest waarin we om de eer van God te bedoelen Anders bedoel hij zie je. Maar door de heilige geest. Die werkt op de heeren, En op de deugd. En de verheerlijking. Van het wezen God. Aller moeten we zelf gekroond worden. Maar door de heilige geest. Van harte wille. En bereid wordt er geld van. Echt nog bloed. De glorie kroon. Op het hoofd van Davids grote zoon En zie hier mijn houders. Van harte wille en bereid is om voor God te leven ja. dat wil niet zeggen dat men zich zoekt verdienstelijk te maken maar mijn is hulde we wat door Christus verdiend, door God gegeven en door de Heilige Geest ervaren wordt, zodat we zinden nog immers eh, drie ene oh God u zei al die daarom, we zingen er nog even van, misschien dan we onder ons zijn en die zeggen: ach, de al de wederwaardigheden die ze hebben, toch een gelukkig volk en die in haar hart zeggen, geef, dat mijn ogen het goed aan schuil terwijl hij het onbezweken trouw u uitverkoord toe wilt voegen, omdat dat ik u mijn ropsteen noem mijn delen in mijn volksteen in uw volksteen ogen mij met uw erfdeel blij beroemd het is het derde vers van Salomon 106 onder ons er in wie harten zou wonen, zou ik niet had geloofd, dat in dit leven mijn ziel gods gunst en hulp genieten zou, zoals zondag één ons leert de troost in leven en in sterren, die moeten zeggen, mijn God, waar was dan mijn hoop en mijn moed gebleven in de uitgerming of in de toevlucht nemen de geloofden toch opgezet hebben. Laat u dan niet misleiden. Zoals in onze tijd. Algemeen gepredikt wordt. En men zegt. Ach. Al ik kom niet tot die grote zaak. God is een vrij soeverein wezen. Maar mijn hordes. Dan durf ik u gerust te zeggen dat al is dat men niet verzekerd en verzekerd zou worden. Dat het een eigenschap van geloof is. En anders is geloof geen geloof meer. Ach, houd er toch rekening mee. En laat u niet bedriegen en niet misleiden. Om verzekerd te worden in de beginselen. Je mag wel geloven dat God begonnen is. Henk, kijk, je moet weten dat je begin goed is. En als je maar weet dat je begin goed is, dan zorgt God in mezelf. Want dan moet je dat in de hand van God laten. Want de Heer doet dat op zijn tijd. Dat is geen eigenschap van zaligmakend geloof, hoor. En ik weet wel, mijn oren, zien het stotelen, zie wel. In ons diep verzonken vaderland. Op velen die prediken over de beginselen en die. En in de beginselen blijven hangen. Maar de dag zal eens verklaar. Een eigenschap van het zelfmaakend geloof is. En dat het een werkzaam geloof is. Niet een werk maar een werkzaam geloof. Die is ooit Christus hebben kennen, Wat hij verdient en verworven heeft, Die zullen. Door het gewoon geen rust vinden, worden ze rust mag vinden In die geval brechten naar En dat zal werkzaamheid geven tot zelfs. Al op de relast op de zieken Ach, die worden niet in slaap gewicht hoor. En in slaap gesust. En zoals velen het nog gaar hebben. Spreek tot ons zachte dingen. En beschouwt onze de bedriegerij niet. Maar die eerlijk door God gemaakt worden. Ach, en er zou een verrichtig vernieuwd levensbeginsel in de woning. En zal met een apostel, Paulus zeggen dat ik hem zou bekennen. En de kracht zijn er opstanding. En de gemeenschap zijn leiders. Daarom, mijn heurde, is openbaar het zich wel. Wat een vrucht is van het nieuwe leven. Van het geloof. Openbaart openbaar zich wel. Ach, dat worden ze die God naschreeuwt. En wij kennen die Christus naschreeuwt. Wat doen ze je, toen Jezus dat was en begrijpt. Dat Maria Magdalena zo liefjes met haar ruimtes over elkaar kon gaan zitten. En zeggen ja, hij heeft toch veel aan me gedaan hoor. Hij heeft zeven duivelen uitgeworden. Dat is toch een wonder geweest. Kijk weet je, dan geloof ik toch niet meer dat ik verloren kan gaan. Nee, dan leggen we zaken toch al vast. Want heb heeft ooit gehoord dat hij een zeven uit. Dat hij bij mij gedaan. Nee. Nee, mijn huls. Zij hij hier buiten Christus. En die buiten een levende Christus. Daarom waarschuw ik ernstig tegen de geest van deze tijd. te dus zeggen. God is een vrij soeverein wist, Maar een eigenschap van het zaligmakend geloof is. Dat we nooit genoeg krijgen van God. En nooit genoeg krijgen van Jezus. Totdat we eerst zijn. Totdat het geloof verwisselt in ons schouw. En dat er nu veel met suikerklontjes zoet gehouden worden. En in slaap vallen. Ach, dat is een teken des tijds Teken des tijds En we behalen ons hier misschien geen mee. Maar ach, dan zou ik ook met Luther zeggen. Hier sta ik, ik kan niet anders. God helpen en die eerlijk met haar ziel om zullen gaan. En waar het veiligmakend geloof in de hart zal zijn. Die zullen Amen moeten zeggen, man. Er is hier in mijn hart een lege plek. En als die niet vervuld wordt, dat ik vrede met God zal verkrijgen. En dat ik met God verzoend zal worden. En dat zal ik nog te ervaren. Niet meer met zelf, maar met Christus. En het bloed in zijn onuitsprekelijke waarde te leren kennen dat er heenigt mij van al mijn zonden, dan gaat het over ach dat is toch de leer van zijn woord en daar onze We zullen soms ons achtergelaten hebben als een persoonlijke is en mijn heurders als we dat zelf niet ervaren hebben en je moet je eigen hand hebben ach dan moet een ten andere doen ja. Vandaar het mijn oordeel kerken vol met bekeerde mensen krijgt, ja. Kerken vol met bekeerde mensen. Maar het zal erover gaan. Uh, hoe oordeelt God in de hemel erover? Ja. Daarom we zeggen het. Uit liefde maar in ernst. En in zoverre dat er dat onder ons gevonden mocht worden. Ach al is het. Dat je geschud en geslingerd wordt. Laat er geen stilzwijgen in zijn. De blind toen Jezus voorbij ging. Het was de laatste keer dat hij door jullie ging. Wat vinden we van hem? Ach, dat hij niet zegt toen hij doorging, toen Jezus doorging. En, en ze zeggen tegen een man, maak toch niet zo'n kabaal. Uh, maak toch niet zo'n drukte. Uh, merk je niet dat hij niet eens naar je luistert. Nee, mijn ouders, toen zeiden ze niet, nou ja, misschien op een volgende keer als hij is voorbij gaat. Nee, hij riep des te meer, gij zoon met de avond zo vernt u mij. En waar hij des te meer riep, vinden ze eh, dat Jezus hem roept en dan komt hij bij je. En dan zegt hij, wat wil gij dat ik u doen zou? Een ja. levensverzekering afsluiten, hij niet meer hoeft te bedelen. Een kapkaatje vaststellen waarvan je de rente kan gaan trekken. Nee, en wat dan? Wat is u? En wat wil ik dat ik doen doe? Heer, dat ik zien maar hoorde. Met eerbied dat u mag zien. En wanneer de Heer zijn oog opende. En hij ten eerste zegt die Christus. En wat zegt hij? En wat vinden we dan? Dat is, nou dat is een wonder. maar ogen zijn open. Nee. Hij verheerlijkt de God. En hij volgt de Christus. Ja. O laat ons bedenken. dat een eigenschap van het zaligmakend geloof. Daarom mijn dus Het geloof in zijn eigenschappen. mag wel onderzoeken. Het zaligmakend geloof. In zijn wezen. We zeiden straks, in de uitgaande daad is al een licht, al een vertrouwen. Zo ik niet had geloven. Zitten we die hier op de onder ons. Ach, dan zou ik u. Al is het dat het soms is. Alsof dat dat God tegen je strijdt. Dat al is het soms. Dat je in de waarneming waarneemt je verdorvenheden. Al is het soms. Dat je met dag met Jacob moest zeggen. Al, oh, deze dingen zijn tegen me, Al is het dat soms de dood je bedreigt. Ach, dat is zou te zeggen. Dat doet het geloof. Heer, indien jij mij zou doden. Ze zegt nog maar hopen. Waarom? Heer, je bent je woord aan me kwijt. En het geloof wortelt in het woord. En er komt met eerbieden gesproken. Het te zeggen wat de Heer zelf in de mond legt. Open uw mond. Hij is van mij vrijmoedig op mijn trouw verbonden. Al wat u ontbreekt, zijn ik zo versmeed. Milt en overmoedig. Hebt u ons die genade geschonken? Ach, dat we in eerbied en in oprechtheid in onze handel en wandel openbaren, waren, Dat we niet van de wereld zijn. Om door die geest geleid te worden. En ingewijd in de verborgenheid van zijn koninkrijk. En niet gij die troost. Ach, wat zijt gij dan nog droevig gesteld. Wat is uw staat nog droevig? Zelfs wanneer gij geen behoefte zou hebben aan de troost. Wat is uw staat dan een droevige staat Ach, mijn geheugens. Het zou toch wat wezen geleefd te hebben onder de openbaring ervan van dat er troost is voor ellendige en voor opdrustige voor troosteloze in zichzelf hetzelfde wat wij ze drongen geleefd hebben en is voor eeuwig ter buiten te moeten gaan de Heere bieden de ernst van ons onderwerp nog op onze ziel en ik kom nog en ga er mee besluiten. Niet overdenken. De personele vraag die ons gedaan wordt. Wat is niet een ander zijn troost. En geloof niet van die en daar die geloven het niet. Maar wat is, is uw enige troost. Weiden in leven en in sterven. Amen. Ik e hier U mag de naprediker nog zijn. Het is een alles waar gebrek, maar u mocht het nog eens gebruiken. Voor de een of voor de andere, tot raad en tot besturing, tot lering en tot onderwijzing en hier, dat we nog eens zijn. En hopen we herstelden dat in het geloof leven, zelfs in de toevlucht nemende daad des geloofs, een levende hoop en een levende verwachting was, die tot de, tot de vrijstad vluchten, die vluchten daarheen in de hoop als ze binnen de stad waren, dan ze veilig zouden zijn, want dan kon de bloedbreken zich in kwaad meer doen. Ach, je het doet ze toch kennen en sterk nog wat gij gebracht hebt, zowel in het wezen als in het welwezen. O gezegende majesteit, we kunnen van en uit de kamp van werken, gij. Die kracht is uw eigen verkiezing en volk verkorenheid. En naar de heren heb u woord gegeven. Als richtsnoer van ons leven ontfermt over ons. Verzoen het zondige gaat met de regels van ons. En verhoor ons uit genade om het bloed des verbonds om Jezus willen. Amen. Onze slossingen zijn tweede vers in Maar het vrome volk u niet verheugt. Zal huppelen van Jele Vreugden wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 68.